12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Italiaanse president voert gesprekken over interimregering. Flat ontruimt in Vlaardingen. En Saoedis veroordelen aanval op ambassade in Syrië. Het weer in de noordelijke helft van het land is het nevelig... maar daar breekt de zon door en wordt ongeveer 8 graden... In het zuiden is de mist hardnekkiger en wordt het maximaal 7 graden. Morgenochtend opnieuw mistig, later op de dag breekt de zon hier en daardoor... en het wordt dan ongeveer 8 graden. De Italiaanse president Napolitano is begonnen met de gesprekken over een nieuwe regering. Hij probeert vandaag nog een kabinet in elkaar te sleutelen. Alle hoofdrolspelers van de Italiaanse politiek zullen zich bij hem melden. Correspondent Bas Mesters in Rome, wie zijn er vanochtend al bij hem langs geweest... Onder meer een vertegenwoordiger van de Lega Nord, de coalitiepartij van Berlusconi. De twee voorzitters van de beide kamers. En een paar vertegenwoordigers van uh, kleinere partijen. Uh, ze, sta, ze gaan allemaal bij hem op bezoek. En iedereen zit in Italië ook te kijken naar een deur... zoals in het verleden naar de CDA-deur werd gekeken ja. in Nederland. Want daar moet uiteindelijk dan uh, het verlossende woord van Napolitano uh, uit naar buiten komen. Of daar vanuit naar buiten moet Monti worden gepresenteerd. Ja, wat, wat is al bekend wat zij de president adviseren? Over het algemeen is het advies um, uh, een, een technische regering onder leiding van Monti. De Lega Nord die zich er wat van. De kans is groot dat die in de oppositie gaat. Maar ook de partij van Silvio Berlusconi... die nog steeds de grootste partij heeft, Volk van de Vrijheid... die is voor een geconditioneerde steun aan uh, Monti. Dat wil zeggen, eigenlijk wil, willen zij dat Monti gaat uitvoeren wat Berlusconi in een brief heeft beloofd... in de tijd aan de Europese Unie en aan de Europese Commissie. En daarmee eh, toont Berlusconi eigenlijk dat zijn partij nog zeker ambities heeft... en dat ze de zaak wil controleren, dat ze Monti wil controleren. En gisteren dreigde hij ook bij een vergadering van zijn partij... dat is naar buiten gekomen... Ik kan op elk moment de stekker uit de regering Monti trekken. Oftewel, zonder mij is er geen meerderheid. En uh, uh, ik blijf een machtsfactor. Of dat ook daadwerkelijk zo is, of, of ze hem nodig hebben om uh, de regering overeind te houden, dat moet nog blijken. Maar het doel is altijd geweest: een breed gesteunde nationale technische regering. En daarvoor is Berlusconi ook nodig. Ja, daar praat Napolitano dus de hele ochtend al over. Wat gaat hij verder doen vandaag? Napolitano die zal dus verder um, alle um, partijleiders ontvangen. En waarschijnlijk in de loop van de middag al Monti uh, benoemen tot premier. En daarna is het aan Monti om zijn kabinet samen te stellen. En uh, hoe, hoe is het met Monti? Wat, wat doet hij vandaag? Monti um, kwam vanochtend uh, te voet uit zijn hotel. Want hij verblijft in een hotel op dit moment. En hij liep uh, naar de kerk. En daar sprak hij kort even met de um, journalisten die hem volgden. Hij zei uh, gevraagd naar uh, wat er vandaag zou gaan gebeuren. Alleen maar zien jullie niet wat een prachtige dag het vandaag is. En hij wees naar de blauwe hemel boven Rome. Het is inderdaad <laughs> prachtig weer. En hij voerde er nog bezorgd aan toe. Maar jullie gaan me toch niet elke dag op deze manier massaal met camera's volgen, hè? <laughs> Nou, dat, dat hebben ze niet kunnen beloven, waarschijnlijk de journalisten. Correspondent Bas Messers, dankjewel voor nu. In Vlaardingen, daar moest vannacht een flat worden ontruimd. Woordvoerder Tinet de Jonge van de politie rotterdam rijmond Goedemorgen. Of goedemiddag Goedemorgen. moet ik zeggen. Wat, wat is er gebeurd? Ja, we kregen vanmorgen rond half vijf een melding dat er een brand zou zijn in de bakkerij aan de Verbaardenstraat. Ja, we waren daar vrij snel en we hadden die brand ook wel snel onder controle, maar. Er was inmiddels al wel uh, wat koolmonoxide vrijgekomen. Ja, er waren ook een aantal mensen die aangaven dat ze zich benauwd voelden, dat ze naar waren. Dus uh, ja, die staan meteen in, uh, ja, ze zijn meteen twee flats ontruimd. En moesten die mensen ook naar het ziekenhuis? Ja, de negen mensen die echt aangegeven hebben dat ze misselijk en benauwd waren, die zijn naar het ziekenhuis gegaan. En die zijn daar uh, ja, kort behandeld. Weet u al hoe de, hoe de brand is ontstaan? Nou, inmiddels is er een eerste onderzoek geweest. En nu... Uh, ja, daarbij hebben we toch wel ernstige aanwijzingen gekregen dat er hier uh, sprake is van brandstichting. Brandstichting. En wat voor aanwijzingen heeft u daarvoor? Nou ja, goed, inhoudelijk kan ik daar uiteraard nog niet al te veel op ingaan. We zijn nog op zoek naar een verdachte we willen hem niet al te veel of haar, niet al te veel wijzer maken, maar uh, uh, ja, het zijn toch voor ons wel vrij doorslaggevende aanwijzingen. Worden die mensen die uh, de, ja, die weg moesten uit die flat, waar worden die opgevangen? De mensen die uit hun flat moesten, die zijn opgevangen in het stadhuis van Vlaardingen. Maar inmiddels mogen ze hun woningen, mogen ze hun woningen weer in. Dus die, die kunnen allemaal naar huis? Ja, ze kunnen allemaal naar huis. Er zal nog wel wat rook, rooklucht zijn, maar als ze goed ventileren... dan is er verder geen gevaar meer in de woningen. Woordvoerder Tine de Jonge van de politie Rotterdam-Rijnmond. Dank u wel. Geen dank. De politie in Brabant onderzoekt een aantal autobranden in Waalwijk. Vannacht gingen daar in verschillende straten drie cabrio's in vlammen op, vertelt de politie. Dat vinden wij wel opvallend. Uh, drie auto's uh, brand ingesticht. De eerste om half vier en de laatste iets na zes uur. Met name een van de auto's, een, een klassieke cabriolet, een Cadillac uit 73. Ja, daar ziet een eigenaar toch zijn hobby in vlammen opgaan. En die is echt niet meer te redden. En ook een carport werd in brand gestoken. En twee weken geleden brandde in Waalwijk ook al een klassieke auto uit. Maar of er een verband is, weet de politie niet. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Saudi-Arabië heeft de bestorming van zijn ambassade in Syrië scherp veroordeeld. Gisteren werd het gebouw in Damascus met stenen bekogeld en geplunderd. En dat gebeurde nadat de Arabische Liga Syrië had geschorst als lid... vanwege het aanhoudende geweld tegen demonstranten. De Soedische regering liet weten dat Syrië verantwoordelijk is... voor de veiligheid van het ambassadepersoneel. En ook de ambassade van Qatar in Syrië moest het ontgelden. Die werd bekogeld met eieren en tomaten. 22 leden van de Arabische Liga hebben het regime van president Assad opgeroepen... een eind te maken aan het geweld tegen betogers en hervormingen door te voeren. Birma verleent morgen opnieuw amnestie aan een groep gevangenen... onder wie ook politieke gevangenen. En dat heeft een regeringsfunctionaris bekendgemaakt.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 Brazilië probeert de miljoenenstad veiliger te maken... in verband met het wereldkampioenschap voetbal in 2014... en de Olympische Spelen in 2016. In de VS was vannacht alweer het tiende debat... tussen de Republikeinse presidentskandidaten. En dit keer stond het niet het makkelijkste onderwerp op de agenda... namelijk de buitenlandse politiek. Een kwestie die werd besproken is de aanpak van Iran. Volgens het internationaal atoomagentschap... werkt dat land aan een nucleair wapen... Mitt Romney zei dat Iran zeker de beschikking krijgt over een atoombom als president Obama wordt herkozen. The United States of America is willing in the final analysis, if necessary, to take military action to keep Iran from having a nuclear weapon. Look, one thing you can know, and that is if we re-elect Barack Obama, Iran will have a nuclear weapon. And if we elect Mitt Romney, if you elect me as the next president, they will not have a nuclear weapon. Een andere kandidaat, zakenman Herman Kane ziet meer in economische sancties en het steunen van de oppositie in Iran. En Newt Gingrich wil eventueel geheime militaire operaties uitvoeren in Iran. Michelle Bachman denkt dat er voorbereidingen worden getroffen voor een nucleaire oorlog tegen Israël. En zegt dat president Obama Israël niet genoeg steunt. It seems that the table is being set we president Obama has been more than willing to stand with Occupy Wall Street but he hasn't been willing to stand with Israel. Tijdens het debat kwam ook de inmiddels verboden verhoortechniek waterboarding aan de orde. Daarbij worden terreurverdachten op een plank vastgebonden en krijgen ze het gevoel dat ze verdrinken. Sommige kandidaten zien er geen probleem in, zoals Bachman en ook Herman Kane. Ik zou politiek. Ik zie het niet als Ik zie het als een interrogatie Vannacht werden er geen grote fouten gemaakt door de kandidaten. Woensdag bij het vorige debat maakte Rick Perry een blunder. Er kwam er maar niet op het derde ministerie dat hij wilde opheffen als hij president van Amerika wordt. Vannacht kreeg Perry er weer een vraag over, maar deze keer ging het goed. Governor Perry, you advocate the elimination of the Department of Energy. If you eliminate the Department of Energy, Glad you remembered it. <laughs> I've had some time to think about sir. Na ja, het debat is meteen weer een peiling gehouden en dan bleek dat Mitt Romney zijn voorsprong in die peilingen heeft vergroot. Sport. Guus Hiddink is geen kandidaat voor een functie bij Ajax. De bondscoach van Turkije werd de laatste dagen veel genoemd. En dat komt omdat Jan Cruijff erg van hem is gecharmeerd. Vooral na de nederlaag van Turkije tegen Kroatië werd de link gelegd met de Amsterdamse club. Door het verlies van afgelopen vrijdag lijkt een EK-ticket onhaalbaar. In gesprek met Joep Schreuder maakte Guzidding voorlopig een einde aan alle speculaties. Nee, maar dat thema hebben we al lang Je lang Ja, maar iedereen ja, gaat heeft het die... erover. De Ajax zegt, ja, maar dat gaat binnen twee door. weken. Nee, maar dat gaat ook niet, wat mij betreft. Wat, wat vind je nou ja, van zo'n situatie? Is het toch niet goed? Nee, iedereen loopt met iedereen. Uh, en er zijn allerlei commissies die allerlei directeuren naar huis kunnen sturen. Het is gewoon, ja. Des Amsterdam's en des Ajax dat het zo rommelig en zeer onrustig blijft. Ja, maar worden. jij kan die vrede stichten, zeggen ze dan. Nee, la, laten we nu gewoon. Hm. Ik heb dat thema allang klaar. Dat, dat hm. ga ik niet doen. Heding begin dinsdag in Zakenrep tegen Kroatië. Zeer waarschijnlijk aan zijn laatste wedstrijd als bondscoach van Turkije. De Zelfsters Marceline de Koning, René Groeneveld en Annemieke Bes... proberen zich te kwalificeren voor het racen bij de Olympische Spelen. Het trio moet daarbij de strijd aan gaan met onder meer de Nederlandse kernploeg. Groeneveld en Bes maakten deel uit van die kernploeg, maar stapten eruit... omdat ze zich niet konden vinden in het beleid van coach Michael Lunt.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 Tiger Woods is er opnieuw niet in geslaagd een toernooi te winnen. In Sydney was de golfer er dichtbij, maar bij de Australian Open moest hij genoegen nemen met een derde plaats. De zegen ging naar de Australiër Greg Chalmers. Woods heeft al twee jaar lang geen toernooizegen meer geboekt. Verkeersinformatie. In Den Haag, René Passet. Het is niet druk op de wegmarkt, maar toch een file vanwege werkzaamheden. Net als gisteren eigenlijk. Op de A22, Velsen naar Beverwijk, staat voor de Velsertunnel 2 kilometer. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Italiaanse president Napolitano voert gesprekken over het vormen van een interimregering. Brand onder, onder flat in Vlaardingen. 50 bewoners ontruimd vanwege gevaarlijke stoffen. En het gaat vermoedelijk om brandstichting. Ambassades in Damascus belaagd door demonstranten... Saudi-Arabië woedend op Syrische regering. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de perstribune van Omroep Max.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 Welkom bij deze de persconferentie. hij hier over de sterren. Ja, is een goed hoor. De Perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, hartelijk welkom bij de Perstribune. Het programma, het zondagprogramma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Met natuurlijk gasten. Zometeen naar ene voetbaltrainer Aad de Mos. En dit uur het uh, enfant terrible van de echte Janne op zondagavond op Radio 1. Jan Roos. We gaan ook Cassie kijken met onze TV-reducent Ron Vergouwen. Ron, waar gaat het over vandaag? Nou, als je meewerkt aan een televisieprogramma, kan dat soms slecht uitpakken voor je imago. Een aantal mensen kreeg daar de laatste dagen mee te maken: Tom Karremans, Ivonie, De Rijnende Rechter, Kathleen Verrier en nog vele anderen. En sommigen hebben daar inmiddels een mooie les uit getrokken. Maar zij die dat niet hebben gedaan, adviseer ik straks toch nog even goed naar Cassie kijken te luisteren. En uh, onze vliegende kip Jules van der Wart. Ergens in Nederland, Jules, waar ben je? Ik ben bij uh, de presentatie van het boek, ik begin bij de Tweede Jeugd. Dat is uh, sporten voor oudere mensen van uh, ruim 60. En dat uh, boek wordt zo meteen uitgereikt uh, door Aertschenk aan Johan Kruif. Iets bijzonders. En ik probeer later met die twee te spreken. Kijken of dat lukt. Reacties op dit programma kunt u kwijt op de website depestribune.nl. Tot twee uur dus, de perstribune van Max. Echte Jan. Jan Roos, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Jan, jij bent uh, programmamaker, radiopresentator. Uh, Zondagnacht van 12 tot 2 met een andere Jan. Uh, Jan Heemskerk, de hoofdredacteur van Playboy. Een opvallend programma. Kun je in een paar zinnen even uh, de kern van dat programma op Radio 1 definiëren? Wat is het voor soort programma? Nou, Het is eigenlijk een actualiteitenprogramma. Uh, alleen dan wel in nieuwe stijl. Uh, het is rauw, ruw, uh, grof misschien nog. Uh, tijdens interviews worden met twee benen ingegleden in plaats van uh, politiek correcte vragen gesteld... of al voorgebakken vragen gesteld. Uh, er komt een hoofdgast, meestal een, een grote naam. Uh, zoals uh, vannacht komt uh, Antoine Baudard... de ja, uh, Rooms-Katholieke, uh, mediachinieke... Uh, ja, wat is het eigenlijk? Een uh, type priester is het, hè? Ah, Het is een mediapriester ook. Ja, ja mediapriester. Nou, die komt uh, vanavond en die kan, uh, ja, kan oh. rauwe vragen verwachten. Oké, okay, voorbeeld. Nou, been. gestrekt been. Nou, laat ik zo zeggen. We beginnen altijd vriendelijk. Ik denk dat de eerste <laughs> dat is vraag is... Verstandig. Beste meneer Bodaar, kunt u mij eens in drie minuten uitleggen... waarom God wel bestaat? Nou, dat gaat hem niet lukken. Want nee. het hele punt is namelijk dat hij, dat hij niet bestaat. Maar, ja, maar dat, dat is geen vragen stellen. Dat is vragen met eigen antwoorden geven. Nee, eh, ik ga dat niet tegen hem zeggen. Ik vraag, kunt u uitleggen okay. hè, waarom God bestaat? Nou, dan wens ik hem veel succes mee. ja. Nou, ik uh, mag je wel waarschuwen, want het is natuurlijk een buitengewoon slimme, intelligente, uh, geroutineerde mediaman. Hè? Ja, maar dat ben ik ook. Ja. <laughs> Sprak hij op 34-jarige leeftijd reeds. Ja, aanstorm met talent. Hè, ja. Een... Nou ja, ja je, je bent aanstormend talent, want ge, genomineerd voor, uh, voor de Marconi Award. Ja, ongelooflijk hè. Oh. Nou ja, de, de, de uh, eerste reactie uh, van mij was, uh, jeetje, 34 jaar, ja. uh, kalend. En dan aan stormend talent. Moeten we dat wel willen, mensen? En uh, dat willen we heel graag. We praten over ik... iemand op de radio, hè? dus uh, bedoel die uiterlijke kenmerken. Nee, begrijp ik wel. Alleen, aan stormend talent, denk je toch vaak aan een jongen van 18... die, die uh, vanaf zijn veertien zit te prutsen met een, ja. uh, met een oud radiootje... en uiteindelijk iets mag, mag doen uh, midden in de nacht. Nou ja, ik, ik doe ook iets midden in de nacht. Uh, ik ben er heel erg blij mee, eigenlijk. Ja. Maar, uh, maar nou ja, je doet nu net alsof je voor het eerst op de radio bent uh, bij, bij Echte Jan. Maar je hebt toch al een aanloop genomen bij BNR? Ja, ik werkte bij BNR Nieuwsradio uh, als, als redacteur ja. en columnist. Ik had er dagelijks een, een column met Lavie en Roos. Daar gaf ik eigenlijk ook wel mijn uh, ongezouten mening op, een, op een, de actualiteit. Uh, ja, dat was een minuutje per dag. Nou ja, werd twee keer... Oh ja, dus er, waren al twee er zijn weinig minuten. mensen, Jan, die kunnen zeggen... ik mag een minuutje per dag mijn mening aan anderen meedelen. Dat klopt. En, en ook nog over iets substantieels? Nee, dat is wel waar. Alleen dat is wel iets heel anders dan een programma maken wat ik nu eh, hier doe. En ik denk dat ik genomineerd ben uh, door wat ik doe bij Echte Jan. En dat doe ik eigenlijk sinds een jaar. Ik ben pas sinds een jaar presentator. in zo'n column, dat, uh, dat is gewoon 34 keer proberen in te spreken... en dan het juiste dingetje eruit knippen. Nee, maar je, je bent ook bij Poont Nieuws Televisie een verslaggever Ja, van dienst. Uh, is, is dat ook uh, de bedoeling gestrekt benen en uh, nou ja, misschien wel schofferen? Nou ja, dat, dat schofferen, dat, dat weet ik niet direct. Alleen wat ik wel weet is dat wij niet uh, echt veel heilige huisjes heel laten. En dat wij niet met een politiek correcte insteek ergens heen gaan. Uh, is, dat is ook in de lijn met echte Janne. Uh, het, is, het is een rauwe, nieuwe vorm van televisie. En ik, ik geloof best dat mensen denken van... Uh, Jeetje, wat ernstig. En dat, dat denken ze ook als ze naar mijn radioprogramma luisteren. En dat is goed. Uh, want dat mag je denken en dan mag je wegzeppen of het knopje er op je radio uitdoen. Jan, we laten even een voorbeeld horen van een van je opvallende interviews het afgelopen jaar. Maar waar moet ik gefilmd worden? Zegt u me Waarom moet ik gefilmd worden? Nee, je hoeft niet met me zo te praten. Hoor. Waarom komt u naar nou me toe? Ik heb u helemaal niks gevraagd. Ik heb gevraagd waarom loop je me te filmen. Dat Het is openbare is... weg. We mogen iedereen filmen die we willen. Ik hou niet van ri riooljournalistiek. Ik hou niet van hysterische vrouwtjes. Godverdomme! Oh, is er Kunt u dit eventjes weghalen? Agressief mens. Komt wat politie om je heen. Want ik heb het filmpje gisteren even bekeken op YouTube. Het is, het is een beroepsdemonstrant, uh, deze mevrouw ja. José van Leeuwen. Ja, dat, uh, die maakt haar, ik wou zeggen, de werk van. Maar ik geloof niet dat ze ervoor betaald wordt. Dat doen we denk ik op een andere manier. Maar uh, José van Leeuwen, die demonstreert tegen alles. Van die is ook te tegen alles. En dat is een goed recht. Uh, ja, het, de, het aanloopje van dit uh, moment... want uiteindelijk wat je hoort is dat ze met een paar klappen probeert te geven. Uh, was het volgende, er was een demonstratie... Uh, van Libiërs, Nederlandse Libiërs. En die wilden uh, dat Gaddafi wegging. Nou, dat is uiteindelijk gelukt. Ik weet niet of dat door die demonstratie van die 14 mensen kwam. Maar in ieder geval, uh, die stonden daar te demonstreren. En wij wilden daar een filmpje over maken. Uh, eigenlijk wel met een uh, geïnteresseerde insteek. Uh, maar uh, dus ik vroeg mevrouw bijvoorbeeld hoe je Gaddafi moest schrijven. Uh, want daar stonden 15 spandoeken met 15 verschillende manieren van spelling. Maar ik was daarmee bezig. En toen kwam er een meneer naar die mevrouw. Zeggen, niet, niet praten, niet praten met hem. Of in, van zo'n soort accent. Ik weet niet of ik het goed doe. En iedereen waar ik heen ging, die zei... Ik, ik niet met jou praten, want jij PVV. Wat krijgen we nou? Zeg? En toen zag ik dus José van Leeuwen. Die stond daar dat dus iedereen in te fluisteren. Je moet niet met die man praten, want die is van de PVV... en die mietert je het land uit. Ja, ik vind dat een beetje zonde van de persvrijheid... En daarbij is het een grove leugen. Want ik ben namelijk partijloos en, en zeker niet van de PVV. En ik, ik, ik probeer die mensen ook maar wat wij, uit te gooien. Wat wel het grappig is, Jan, uh, min of meer uh, gebruikt die mevrouw uh, een brutale methode... die je op zich zou moeten aanspreken, omdat je daar zelf ook gebruik van maakt. Nee, ik vind een brutale uh, methode fantastisch. Uh, want ik, ik hou van brutaal, alleen het wordt een beetje moeilijk... als je mensen van de pers het werk onmogelijk maakt. En, en, en meer dan dit was het niet. Nou ja, en toen euh, euh, ben ik daar een beetje uitgetrokken. En toen euh, stond José daar te demonstreren met die Liebers. En die werd gevierd, want ze had toch maar een spion van de PVV eruit. halen. En mijn cameraman, die, ja, die, ja. die filmde haar ook. En dat mag ook hoor, als je op een plein staat in Den Haag te demonstreren. En toen zei ze, nou, waarom ben je hem aan het filmen? Ja. Nou ja, van, politie erbij, mevrouw afgevoerd, uh, uh, iedereen een beetje opgewonden. Uh, ja. maar, maar uiteindelijk zend je het ook wel uit. Ja. Want je kunt ook zeggen, uh, nou ja, het is gebeurd, maar het is niet relevant verder. voor. Nee, maar het is nog één. inhoud. Ja, nee, nou, oké. Okay. Dat is het criterium dan. Nou, het criterium is dat, uh, wij kennen José. We hebben José al meerdere keren in de uitzending gehad. Want we gaan maar naar maar toe, José, waar ben je vandaag tegen? En dan legt ze dat meestal uh, kort uit of ze zegt, ik vind je een lul of wat dan ook. Nou, ja. prima. Um, dus wij kennen José. Nou ja, en als José dan een van ons een, een, een klap voor de, voor de bek probeert te geven... Ja, dan, dan vinden wij dat wel aardig om uit te zinnen. Ja. Ja, en daarbij. Hoe, hoe, hoe grappig is het niet dat, dat zij uiteindelijk door de, door de politie wordt weggetrokken? Jan, uh, tot zover mevrouw Van Leeuwen. Uh, die kom je ongetwijfeld vast wel weer eens tegen. We hebben wat het goed is... gemaakt dit trouwens. Uh, oh, uh, dit seizoen ben ik er tegengekomen en hebben we het uh, goed gekust. Je hebt het uitgepraat. Goed. Uh, wat is jouw nieuws uh, uit de media deze week? Waar heb je voor gekozen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, um, het, uh, het voorval heeft zich vorige week uh, uh, voorgedaan. Alleen de nasleep was deze week. Dat was namelijk die meneer die had ingebroken en, en, en uiteindelijk in coma is geraakt. Nadat hij door uh, vier mensen is overmeesterd. Op een vrij heftige manier. Um, ik vind de politieke discussie die daaruit uh, ja, is ontstaan, uh, dat vond ik wel aardig hoor. D daar heb ik me ook, uh, en dat zou ik vanavond ook doen, maar, maar wel opgewonden Dat de SP en de PvdA nou riepen van uh, die coma-patiënt, dat komt van rechts. Ja, nou we kunnen even luisteren naar, ik meen de premier zelf, Mark Rutte. Als je met een inbreker te maken hebt, dat er het recht moet zijn om, die, om jouw lijf en goederen te verdedigen. In dit geval ook je zaak, maar dat dat natuurlijk altijd proportioneel moet zijn. Ja, dat is de discussie natuurlijk. Je mag de inbreker uh, uh, proberen in de kraag te vatten. Desnoods met enige geweld, maar je mag hem niet in coma slaan... waar hij misschien nooit meer uitkomt. Nee, dat is wel begrijpelijk. De coma is ook wel een vrij ernstige situatie. Alleen uh, Mark Rutte heeft natuurlijk uh, bij, het, bij de presentatie van het kabinet gezegd... dit is het kabinet wat goed staat, of wat toestaat... dat je een inbreker met een paar tikken je huis uitbeukt. Ja. Uh, ik denk namelijk dat het ook een onderdeel van uh, ja, het vak inbrekerschap is... dat als je dan... Uh, gesnapt wordt, dat er een mogelijke consequentie is, uh, en die is meestal een fysieke aard. Liever gezegd, als een inbreker bij mij in mijn huis staat, ik heb drie kinderen liggen slapen, dan mag hij blij zijn als hij uh, heel houds, of laat ik zeggen, levend de trap afkomt. Want ik geef hem dan niet, want wat is dan die proportie? Een, een vlakke hand in zijn gezicht? Of moet ik zeggen, joh... Je mag niet in mijn huis komen. Nee, ik, ik zou hem proberen uit nee, te schakelen. Nee, nou ja, de proportie die, die nou, is helder. dat is het, maar maar is, het Alleen, uh... wat, wat, nou, is het helder, de proportie? Ja, de proportie is helder. Ik... Uh, je, je, probeert, je probeert iemand uh, met enig geweld uh, je huis uit te krijgen... en vasthouden tot de politie komt. Maar om hem nou in een zodanige coma te slaan... dat hij daar misschien nooit meer uit ontwaakt. Ik bedoel, dat is het andere eindpunt van de regio. Helemaal begrijpelijk. Luister, ik, ik propagandeer hier helemaal niet om inbrekers in maar coma aanpak, te laten... Zeker. Maar aanpakken, dat zeker. Ja. En het is goed dat het kabinet erachter uh, staat. En als dan uh, vanuit de SP en de P van A wordt geroepen: van uh, dit is een slachtoffer van Rutte. Ja, dat, dat is een ordinair misbruik maken, hoor. Ja, Jan de Kop is eraf gepraat uh, straks, uh, straks met je verder. De perstribune. Eerst even aandacht voor het uh, medianieuws. Andere zaken die ons opvielen deze week. Vrijdag maakte het programma uh, De Koen en Sanders Show op 3FM bekend... wie dit jaar het houten reclameblok heeft gewonnen. Dat is de prijs voor de irritantste radioreclame van het jaar. Vorig jaar, misschien weet u dat nog, was dat een reclame van Orangina. En dit jaar viel een spotje van Calvé Pindakaas in de prijzen... met in de hoofdrol een klein voetballetje. Irritant reclame, klinkt zo.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 Nou, dat is, dat is wat overdreven, maar ik heb in de reclame gewerkt ja. als, als ontwerper. Uh, ja, mij spreekt de reclame uh, nauwelijks aan, behalve dan dat het uh, bijvoorbeeld een commercieel station als BNR in de lucht kan houden. Uh, maar ik ben wel een hoor bij reclame. Ja, nee, maar goed, als je van binnenuit kijkt... en als min of meer vakman uit die categorie... Uh, dan uh, zie je dat iets moet werken op de markt. Uh, en dan mag het irritant zijn. Heel vervelend. Nou, om ik ik, ik, ik mezelf vakman te noemen, dan, dan overdrijven Maar uh, ik weet wel, uit mijn studie daarvoor en mijn ervaring dat bijvoorbeeld uh, die Duitse uh, wasmiddelreclames... die dan heel slecht uh, Nederland zijn uh, nagesynchroniseerd... dan dacht je echt van, waarom zenden ze in die mafketels dit uit? Dit is zo waardeloos. Maar dat deden ze expres, omdat je namelijk weet... die slechte reclame, dat koppel je aan dat merk... en op het moment dat je dus in de supermarkt staat... Ja. dan denk je, hé, hey, dat merk ken ik. In en dan reuken. koop je het. En pas thuis, of misschien de volgende keer, kom je dacht: Oh, dat is van die, van die rot reclame ja. Dus het werkt wel, alleen ik denk bij deze niet. Nee. Het Financieel Dagblad heeft de nieuwe hoofdredacteur, Jan Bonjor. Eerder was hij hoofdredacteur van de Drentse Courant, Groningen Dagblad, Dagblad van het Noorden en het Algemeen Dagblad. Vorig jaar interim directeur van Free Voice, dat is een organisatie die de persvrijheid in de derde wereld bevordert. Uiteraard is hij van plan het FD door deze zware economische tijden te loodsen. Dit is natuurlijk echt een number one krant. Ik ben een mediaman in hart en nieren. En dan is deze krant, dit prachtige merk binnen dit bedrijf, ja, een droom. Ik ga hier geen revolutie ontketenen, ik ga vooral doorontwikkelen. En daar liggen heel veel kansen en die gaan we ook benutten. Jan Bonje, jij hebt lang bij BNN Nieuwsradio gewerkt, onderdeel van, van, van, van dat financiële dagblad. Hè. Merk, merk je iets van zo'n samenwerking of van zo'n uh, uh, onderpand bij zo'n krant? Ja, het is de fd Media Groep. En dan, uh, uh, dan denk je gelijk, dit is multimediaal. Dat is een verdomd goede samenwerking. En dat is dus helemaal niet het geval. Uh, om het simpele feit uh, uh, dat uh, de krant iets heel anders is dan, dan de radio. De radio zijn allemaal jonge uh, honden. Allemaal jonge mensen die heel graag willen. En boven bij het FD zaten de oude mannen met rode broeken en bootschoenen. En uh, ja, die, uh, die vonden ons eigenlijk maar een beetje uh, ja. schreeuw lelijk. Nou ja, je zou, je zou wel kunnen denken: radio kan heel erg profiteren van de kennis die die oude mannen daarboven met die. Uh oude rode broeken hebben verzameld. Dat zou je uh, zeggen. Je zou het andersom ook kunnen zeggen. Namelijk, uh, je gooit één keer per dag een krant op een mat... en radio uh, gaat de hele dag door. Dus je kan je nieuwtje ook op die manier uh, ja. ventileren... en dat koppelen naar je krant toe. Maar de balans is blijkbaar uh, nog niet helemaal tussen Nou, het is ook heel lastig, BNR. hoor. Het is, ja. het is ook wel lastig. Maar, ik uh, moet eerlijk zeggen, wij hadden bij BNR juist een beetje last van die krant. Huh? Um, uh, want die krant zat in zwaar weer. Uh, en... Uh, uh, uh, trouwens, de oplagen ging, die stegen wel. Nee, nou, er waren geen advertenties meer, mee, omdat uh, de, de banken geen geld meer mochten investeren. En, en dus werd bij BNR ook de er eroverheen getrokken... terwijl wij nog wel winst maakten. Gisteren was de intocht van Sinterklaas op televisie. Natuurlijk moesten er weer uh, problemen worden overwonnen... voor een, uh, een goede, veilige tocht uh, door, door uh, de haven. Maar Sint lost dat uiteraard goed op. En hij, ik moet eerlijk zeggen, hij zag er jeugdiger dan ooit uit... Van een fantastische ontvangst hier. Boven ja. verwachting. Al die stoombootjes die zijn meegevaren. Ja. daar zaten de pieten op en daarom waren ze niet bij mij aan boord. Ja. Maar dat zijn cadeautjes voor de stad Dordrecht. Echt? Sinterklaas? Ja, Dordrecht was de plaats waar de Sint aankwam. Uh, Jan, je hebt drie kinderen in de leeftijd van Sinterklaas? Uh, niet in de leeftijd van Sinterklaas, die is, uh, die is wat ouder. Nee, ik bedoel in de leeftijd van Sinterklaas Volger. Ja, begrijp ik. Uh, mijn zoons die zijn nog geen twee, dus die weten van het bestaan van de Goedheiligman niet af. Mijn dochter is bijna vier, die is vanmorgen al in haar pietenpak uh, uh, door het huis gaan, gaan rennen. Want vandaag komt de Goedheiligman uh, bij ons in het dorp aan. Um, en we hebben gisteren voor de televisie gezeten en zij vond dat fantastisch. En ik zat daar met een ander gezicht naar te kijken. Echt waar? Uh, dit is... Uh, ja, ik weet niet of we, of we kinderen luisteren, dus ik zal ja. het wel een beetje verhullend vertellen. Maar, zeg het op de manier van de echte Janne. Doe nou, alsof het over, over twaalf uur middernacht is. Mijn ouders die uh, denken dat Sean Connery de James Bond is. Ik denk Roger Moore. Uh, ik denk niet dat deze nieuwe uh, Sinterklaas uh, mijn Roger Moore wordt. Nee. Ik geloof meer in de Sean Connery. Laat ik zo hij hield zijn mij er nog verkeerd en om op. Ja. Wat was die, dat het, dit Zat twee kruis op. Hè, dit, ja. dit, was, dit is de, de, de, de biele broer van Tatjana in Flodder. Ja. Aan uh, menig uw inluisteraar uh, zal het uh, uh, mogelijk voorbij zijn gegaan... maar de showbiz rubriek hadden het uh, eerder deze week uh, veel en uh, druk mee. De trouwerij van zanger Jan Smit met vriendin Lisa... verslaggevers van Shownieuws en de Roddelbladen... draaiden over de uren om te achterhalen waar dat huwelijk plaats zou vinden. Maar RTL Boulevard had de primeur weliswaar op slinkse wijze... vertelde Albert Verlinden. Uiteindelijk kwamen we erachter dat het Sint Maarten was. Uh, en toen zijn we er ook achter gekomen welk hotel het is. Een van onze redacteuren die dacht: zei je wat, ik bel dat Franstalige Sint Maarten op. En we hebben gezegd: Nou, ik, ik ben uh, Aloys Buis. En ik wil even checken of voor die hele groep de non nou, kamers Ja, dat is echt goed gedaan? Nou, Dat vind ik, vind ik nogal nee. wat. En toen begon iemand een lijst voor te lezen. Ja, je kunt ook als hotel zeggen: Ja, hallo, zeg. Daar heeft ze niks mee te maken. Maar dan zegt: Nou, even checken. Nee, Gerda zit goed. Ruud zit goed. <laughs> oh, oh. Hele lijst door te nemen. Ja, Jan, Jan Roos van het programma Echte Janne. Vanavond weer na middernacht op Radio 1. Is het uh, iets wat je bezighoudt? Het huwelijk van Jan, Smit en Lisa? Nee. Oh. Dan gaan we door naar andere zaken. Morgenavond, om half negen, misschien dat wel uh, interessant. De nieuwe dramaserie uh, op Nederland 3, Mixed Up. Daarin gaat het over de perikelen op de redactie van het vrouwentijdschrift Zij. De serie begint op het moment dat de vrouwelijke hoofdredacteur... gespeeld door Anneke Blok het veld moet ruimen voor een, uh, voor een man. En dat klinkt zo. Lieve allemaal... Lang geleden ben ik met Zij begonnen omdat ik vond dat zo'n blad nodig was. Een blad dat vrouwen informeerde en ter taboes doorbrak. Nu is het moment gekomen dat ik Zij ga verlaten. Niet omdat ik te oud ben, maar wel duur. En dat geld kan beter besteed worden. Ik kan Zij verlaten omdat jullie doorgaan. Het blad zal veranderen, maar met jullie in de redactie kan ik het met een gerust hart achterlaten. Het is een, het is een drama over de redactie van een vrouwentijdschrift dus, en uh, de, de vraag is, klopt de tijdschriftenwereld de die we zien met de werkelijkheid, die ons wordt voorgespiegeld? Margriet van der Linden, hoofdredacteur van Op Zij, goeiemiddag. Uh, goedemiddag. goedemiddag. Uw tijdschrift deed deels dienst als inspiratiebron, en uh, de serie met uh, wat u meemaakt op de redactie van Op Zij? Nou, er zitten wel wat elementen in die herkenbaar zijn. Zoals? Maar er wordt ook wel van alles gedramatiseerd ja. natuurlijk. En Dat is maar goed ook, want anders kijk er genoeg meer naar. Ja, nou ja, kijk, wat in tijdsgezond altijd een rol speelt... is het begrip vernieuwing en het begrip verjonging. En op zoek gaan naar uh, een nog grotere doelgroep. Uh, de zorg om advertenties. Uh, wordt het niet te duur? De kosten naar beneden. En uh, in dit geval uh, neemt een... ...oude hoofdredacteur afscheid en wordt uh, ingeruild niet alleen ja. door een jonger exemplaar, maar ook door een man. En dat geeft ook nogal wat gedoe op ja. de redactie. Nou, dat is niet uh, uit de, de realiteit gehaald. Ik, ik vond me af, zou het ooit bij opzij kunnen dat de vrouwelijke hoofdredacteur wordt ingeruild... ...om wat voor reden ook door een mannelijke collega? Niet op de manier zoals in de serie, denk nee? ik, dat de uitgever directeur uh, ingrijpt... Uh, Nee. En daar een man neerzet. Maar in het principe. vraag wordt me wel eens eerder gesteld ja? uh, of vaker gesteld. Is het denkbaar dat er een man hoofddirecteur wordt ja. van of zij? Ik denk dat nou, dat zeker denkbaar is. Ik denk wel, en, en dan uh, stuit je me een ander probleem, dat er maar weinig mannen te vinden zijn. die ervoor voelen om dag in dag uit bezig te zijn met de zaken waar ik me mee bezig hou. Wat, wat, wat, waar houdt u zich dan mee bezig? Noem eens een voorbeeld? Nou, dat, dat kun je iedere maand lezen met, met dingen die. Uh, ja? Vrouwen aangaan die, die maatschappelijk van belang zijn of die uh, vrouwen interessant zouden kunnen vinden en die overigens mannen ook wel uh, leuk vinden. Maar goed, daar moet je als man zin in hebben om je daar dus wel uh, heel toegewijd dag in dag uit mee bezig te houden. Ik denk dat het wel wat voor mij is, Gieten. Ja, dat weet ik Jan, daar hebben we het ja. wel eens over gehad. Daar hebben we namelijk al wel eens wat over, over gehad. Wat zou jij dan doen, Jan? Ik zou... Jong-un-kollem hey. in opzij. Ja, maar je wil ook een blad leiden. Zeker weten. Nou, nou, ik, ik ben opgegroeid met de opzij. Hè. Mijn, mijn moeder kreeg hem Tuurlijk. elke maand op de, op de, uh, uh, de deurmat. En dan uh, kon ik even een week uh, rustig aan gaan doen. Maar goed, je, dan moet je leiding geven. Dan moet je inhoudelijk uh, dat blad uh, een, een profiel geven. Nee, ik denk dat een, uh, uh, als een man hoofdredacteur wordt van de opzij... dat uh, het misschien best wel goed gaat. Alleen, ik denk niet dat er veel leis, lezers overblijven of lezeressen dan. Oh, dan ga ja, jij dan de een vrouw hele weg, wijze ja. woorden van jou, Roos. ik zou het niet geloven dat jullie dat uh, hebben. Dat dan, <laughs> lijkt wel <scoort> een <laughs> Ja, nou. het is toch wel prettig als je een blaadje hebt dat daar nog mensen uh, in geïnteresseerd blijven, natuurlijk. Tuurlijk. Ja. Ja. Zeg maar, in, die, in die serie komen ook allerlei liefdesrelaties uh, voorbij hè, tussen redacteuren. Uh, wat moeten we daarvan vinden? Ik bedoel, kan dat al in de praktijk ook? Is dat, is dat een hackerbaar beeld? Ik denk volgens mij uh, is het uit van die. Uh, uh, en Diederik Stapelachtige onderzoeken blijkt altijd dat <lacht> mensen op de werkvloer nog het meeste met elkaar de koffer in duiken. Dat is wel het enige onderzoek van de stapel de wat is <lacht> Nou ja, daar heeft Stapel inderdaad, zoals Jan Roos terecht zegt, een onderzoek gedaan dat op waarheid berust ja, uiteindelijk. Ja. Tenminste, nog één. Ja, ja. Één, één waar de data van kloppen, blijkbaar. Ja. ja. Um, um, maar goed, uh, de, de stagiair die erin voorkomt, bijvoorbeeld in die serie... ja, dat is toch een beetje het lulletje van de redactie. Is dat uh, de praktijk? Ja, die wordt wel erg lullig. Ja. Daar had ik ook al van denken. Dat is van een, een, een jongen op, uh, op de vrouwenredactie. En ja. dat is dan meteen weer zo'n... Uh, zo stereotype. ja. ja, ja. Dat, dat hoeft helemaal niet, want uh, volgens mij... Ik bedoel, uh, de, Stagiaires kunnen wel een beetje lullig zijn, of daar kan lullig mee omgegaan worden, maar in de praktijk vallen ze de reuze mee. Dus het is een klein minpunt. Ja, en nog even de hoofdredacteur en persoon uh, bekeken, Anneke Blok. Uh, ja. Een beetje eigenzinnig, achterdochtig. Ze rookt, ze drinkt. Herkent u dat beeld? het Ach. <laughs> ja, nou ja. Ja, het is ook zo, allemaal hè. Het is ja. waar. En. Uh... We gaan met plezier kijken, want natuurlijk is het allemaal uitvergroot. Je hebt, je hebt tegenstellingen nodig uh, om, uh, om de kijker mee te, mee te kunnen krijgen. Dus, uh... Nou, ik denk dat het, dat het voor de kijkers hartstikke leuk is... om ja. een idee te krijgen van hoe het gaat op een tijdschrift. Maar ik weet uit ervaring, de realiteit is nog veel mooier. Goed. Ik dank je wel, Margriet van der Linden. En een mooie zondag. Jullie ook. Dank je wel. Dag. Ja, elke week een bijdrage van onze verslaggever Zul van der Wart... alias De Vliegende Kiep. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De Vliegende Kiep. Arts Schenk, eh, ja, het is een beetje hectisch... want je, je boek is net uitgereikt en heel veel pers en publiciteit. Dat heb je gedaan in Johan Cruijff. Het mooie is dat jullie elkaar al heel lang kennen. Want eh, jij ging vroeger naar Ajax kijken en hij kwam toen uh, naar het schaatsen. En nu 40... Ja, later mag hij jouw boek krijgen. Ja, ik, mijn Johan is eigenlijk ook, heb ik uitgekozen, uh, omdat het iemand is die ook uh, iets doet met, met bewegen. Zelf heeft uh, gezien dat, uh, dat die leefstijl anders moest. Want dat is ook belangrijk, hè? dat ligt al een stukje bij hem van uh, achter ons in zijn geschiedenis. Maar een toonbeeld van, van activiteit, van uh, initiatief. En dat is denk ik heel belangrijk. En dat is uiteindelijk ook de, de basis van het boek. Ga wat anders doen met je leven. Johan heeft het in de praktijk gebracht want jij bent destijds gestopt met roken. Ik bedoel, dat was ook een, een hele beleving. En, en, en nu ben je actief aan het sporten. Wat doe je eigenlijk? Ik de, de, de, nou, dus die bypass gehad. En dat zijn dan de, de waarschuwingen, om het zo maar te noemen. Uh, het, het is wel erg, maar ik bedoel, niks blijvends gebeurt. Hè. Je moet er alleen rekening mee houden. Maar dat geeft wel weer de mogelijkheden om allerlei andere dingen te doen. En, net wat, uh, wat zei: de tijd achter je te laten. Het roken, dit, dat, het bezig blijven. Ik, ik denk dat een van de beste, de beste remedies is te lachen... Je mag ook gerust fouten maken voor stomme dingen. Als je maar om jezelf kan lachen, maakt allemaal niks uit. Dat houd je jong? Jawel, maar het hoort er allemaal bij. Er is toch geen mens die foutloos is? Het bestaat niet. En iedereen is bang om fouten te maken. En dat begrijp ik helemaal niet. Dat hoort er gewoon bij. En het is ook met wat hij dus zegt. Wat willen we nou? We willen toch prettig leven? Het wordt er geen mens gebeuren om te zeggen... nou, ik, ik, ik ga tegen allerlei makkers oplopen. Nee. Je moet, het, je moet kijken hoe je zo lang mogelijk dingen kan doen. Waar je, ...waar je je goed bij voelt. Ik ga wel eens skiën. En dan zie ik de mensen van 70, 75 jaar zo naar beneden gaan en, en, en die skiën. Wat wil je nou mooier nog op die leeftijd? Dat je dat gewoon allemaal kan doen. En net wat hun zeggen ook over kleinkinderen. Het is toch veel leuker om jij je, je kleinkinderen meeneemt om te gaan skiën... ...als het ze iets aan jou uitlaten jullie met z'n tweeën, dat is toch iets bijzonders. Ja, de helden van vroeger. De ene was de voetbalheld en de andere de schaatsheld. En jullie zijn er nog steeds. Ik bedoel, dat klinkt ook een beetje lullig, maar het is wel zo. Voor heel veel mensen hebben jullie samen iets betekend. Jawel, natuurlijk, dat is ook zo. Maar dat, dat is voor jezelf, ik bedoel, dat is de, de, de laat zeggen, de attractiviteit misschien voor de mensen. Voor jezelf kom je terug naar een normaal leven. Ik bedoel, dat leven van topsporter en bij Johan is het wel ietsje anders. Is als trainer die heeft hij daar middenin gestaan. Ik ben teruggekomen op aarde, om het zo maar te zeggen. En voel me daar prima bij maar heb gemerkt dat je nou toch een klein beetje jezelf moet onderhouden en uh, daar ben ik mee begonnen hoe is dat voor jou om dan hem weer te ontmoeten dat is eigenlijk dat je een levenservaring wat je op een gegeven moment naar buiten brengt je wordt gezien door andere mensen als zijnde. nou ja die gebeurt nooit wat nee dat wat hij zegt je komt op aarde terug je komt gewoon de normale problemen tegen die je altijd gewend bent wij kwamen wat harder op aarde terug laat ik het zo maar noemen uh, want is de hoogheer het stijgt dus te harder je valt. Dus met andere woorden, wij werden altijd verzorgd. Er was iemand die dit deed, er was iemand die dat. Er was iemand wie, uh, die je, je trainingsarbeid liet doen. Er was iemand die op je let elke keer. Maar nu heb je niemand wie die op je let. Nee, je bent nu zo ver dat jij op die anderen gaat letten. Dus je moet het zelf doen. En dat waren wij nooit gewend. Vandaar dat je ook eerder tegen die klappen oploopt. En dat zie je over het algemeen ook. Tot het moment dat, ja, dat je eigenlijk maar weer bij je verstand komt. En je zegt, ja. Dit kan ik niet meer, dat kan ik niet meer. En dat begint eigenlijk de normale denkwijze. En de normale denkwijze is wat hij dus in het boek nu verwoord heeft. Dat is jongen, denk aan jezelf. En zorg dat je zo lang mogelijk goed mee kan doen. Laatste vraag, wanneer is jullie tweede jeugd begonnen? Nou hij, bij een jaar of veertig? Nee, nee, veertig heb ik hem afgesloten. Dan was het een paar duistere jaren. En ik denk een jaar of tien terug is het echt, echt goed gegaan. Jawel, ik krijg natuurlijk de waarschuwing met, uh, met die bypass-operaties. Dan heb je kinderen een bepaalde leeftijd en die zeggen dan: wat is nou belangrijker? Dat eten of wij? Nou, die, die antwoorden hoef je dan niet meer te geven, want die zijn er voor je gegeven. Al dus uh, Johan Cruijff in gesprek met onze vliegende kiep, Jules van der Wart. De gast is Jan Roos, radio-televisiemaker bij Nieuws en, uh, en Echte Jan op Radio 1, samen met Jan Heemskerk. En voor de mensen die het programma Echte Jan um, niet hebben gehoord... of denken van, uh, hoe klinkt dat? Een fragmentje. Echte Jan verzamelen! En het begint Spanje te zaken, dan ja. begint Portugal te hey. zaken, komt Ierland Daarvoor? een dat, Daar hebben we de rapoen niet ja, voor. Dus dat... je moet nu ballen tonen. Exact. Ja, Dus Griekenland eruit vliegen. Goedendag Leo. Leo. Ja. Van harte gefeliciteerd. We zijn weer wereldkampioen. Hoeveel is het geworden? Wat? Oh, korfball. met korfbal. Met korfbal? Ja, 32, 26. Tot zover. Echte Janne. Echte <laughs> Janne. Dat <laughs> ze niet? Echte moet jij doen. moes. <laughs> hey, Wat is dat nou? Dat is zeker het kutje in het Frans. Ja, dat is euh, echte Janne. <laughs> je moet er zelf om leggen. Jan. Maar je bent een grappenmaker ook. Nou, uh, dat, dat kutje op zijn Frans, dat zei Jan Heemskerk. Ja, oké. Okay. Vanwaardig bedacht van hem. Ja, het is veel improvisatie? Het is alleen maar improvisatie. Want jullie krijgen een gast op bezoek? Ja. Wie, vanavond is dat Antoine Baudaar. Ja, Antoine Baudaar. Je hebt al even aangegeven op kop van dit uur. Dan gaan we met gestrekt been in. Maar dat, dat, dat is jullie standaard. attitude, zal ik maar zeggen. Uh, uh, maar maakt het niet uit? Je, je belt dus iemand en je zegt, wilt u komen? Nou ja, eigenlijk gaat het wel zo. Kijk, het is wel heel prettig, bijvoorbeeld nu met Baudaar. Hè? Er zijn wat, uh, wat, wat katholieke zaakjes geweest deze week. Daar komt het net goed uit. Vorige week hadden we econoom Peter Verhaard. Nou, dat is ook wel prettig, want we zitten in een, in een crisis. Maar we hebben ook wel eens een keer een gast. Die, en dan denk je, dat, niet alleen ik, maar ook die gast denkt: wat doe ik hier? En uh, ja, daar maken we gewoon ook wat van. Ja, maar, maar zijn jullie erop uit om, om de gast zo te tergen dat hij bij wijze van spreken halverwege het gesprek zegt... Uh, heren, uh, ik wens u nog een goede nacht. Nee, helemaal niet. Want we, er is nog nooit iemand kwaad weggelopen. Nee, maar dat is, dat, de mensen durven dat niet. Nee, dus ze blijven uh, altijd braaf uh, zitten. Nee, goed, maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, Francisco van Jolen gehad. Nou, ja. Als, als iets een tegenpool is van de echte Jan of van, van, van, van Poont, ja. dan is het natuurlijk wel de zekerheid van jo.nl. En die is daar uh, gekomen, wat sportief is. En die heeft ook uh, gezegd dat, wij, dat hij het sportief vond dat we hem hebben uitgenodigd... zodat hij al die onzin kon uitkomen. Ja, <laughs> ja oké, okay, onzin uitkamen. Maar uh, jullie vloeken daarbij, uh, jullie gebruiken allerlei woorden die doorgaans op Radio 1... zeker overdag, uh, vrij uh, ongebruikelijk zijn. Zeker. Dat, dat, dat, doe je, dat doe je willens en wetens, of is dat gewoon de vocabulaire die je bij je draagt? Nou, ik ben bang het laatste. Uh, het, dat radioprogramma wat wij maken, dat is uh, misschien wel anti-radio. En zeker anti-radio 1. Waarom? Nou, omdat wij zijn een, uh, een nieuwe omroep. Uh, we willen heel uh, veel uh, uh, opschudden. En dan, waar moet je beginnen? Nou, dat is ja. dat stoffige nest van Radio 1. Ik ja. bedoel, dat is de, de bejaarde zender van Nederland. Maar, met maar alle respect. Jij, zou jij je kunnen voorstellen? Voor de bejaarden. Hallo. Ja, ja, je wordt vanzelf oud, Jan. Hopelijk. Dat is waar, maar er dus, zijn ook jonge luisteraars. En daar kan je ook weer niet mee houden. Ja, maar de vraag is, zou, uh, zou uh, wat jullie doen s'nachts uh, qua uh, toon, uh, qua uh, formulering, uh, s ochtends om acht uur kunnen? Nou, ik mag het hopen. Alleen, ik denk dat je... Uh, We hebben bijvoorbeeld een, uh, een rebelspelletje. Dat is een heel slecht spelletje. En dat wij, noemen wij standaard het kutspel. Uh, ik denk dat als wij geprogrammeerd worden om acht uur morgens... dat wel Laurens Borst, de baas van Radio 1, naar ons toe komt... en zegt, noem dan het rotspel. Ja. Nou, daar willen wij ons prima aan houden. Tot op zekere hoogte hoor. Ja, maar heb, heb je wel carte blanche van de baas van de zender, Radio 1? Uh, totaal. Um, totaal. En, um, ik heb natuurlijk, nu doe ik met Jan Heemskerk. Ik heb uh, vorig seizoen met Jan Dijkgraaf gegaan. Uh, en wij zijn een keer op pad geweest bij Laurens Borst. En toen zei Dijkgraaf... Moet ik iets aan mijn vreselijke stemgeluid doen? En toen zei Borst... Nee, want het is juist leuk ja. dat je ja, klinkt als een soort slissende slagersjongen uit Rotterdam. Dus het is rauw, en zo moet het ook zijn. Ja, nou goed. Uh, Laurens Borst is, is de man die over uh, Radio 1 gaat. Hè. Dat is de zendercoördinator in, uh, in Hilversumse Kringen. Daar krijg, je dus, uh, daar krijg je mee te maken. Dat is de man die het uiteindelijk uitmaakt of je door mag gaan uh, of niet. Hè. Met de enige samenspraak. Uh. Maar ik vroeg me wel af: uh, wil je chockeren wil je of wil je ook nog uh, door, door te chockeren uh, de inhoud op tafel krijgen? Nou ja, het is, het is de hele nare woord infotainment. Dat is namelijk... Uh, kijk, wij bespreken echt wel actualiteiten. En wij bespreken ook echt wel uh, de, de punten die ertoe doen... wat wij denken, uh, van die week... Uh, alleen wij uh, weten en zeggen ook dat objectieve journalistiek niet be bestaat. En, en, en wij doen het zeg maar in een soort karikatuur. Uh, geef ik mijn mening tijdens mijn vraagstelling? Alleen het is nog steeds wel interessant om naar te luisteren. Wat onze gast erover te zeggen heeft. En die krijgt ook af en toe wel een minuutje om zijn, om zijn woorden uit te spreken. Ja, nou, ik, ik stond toevallig op, uh, het was Prinsentag op het Binnenhof, uh, in het persvak was ik uh, terechtgekomen, met dank aan de Haagse NOS-collega's. Maar toen kwam Rutger en uh, dat is jouw collega, en die vroeg aan mevrouw Kathleen Ferrier, dissident CDA-kamerlid, die haar zoon, haar gekleurde zoon bij zich had, uh, heb je de drugsdealer meegenomen? En toen schaamde ik mijzelf, omdat ik dat hoorde, uh, voor die vraag... En ik schaamde hem nog meer voor het antwoord dat zij het toch gaf. Dat ze zei, nee, dit is mijn zoon die studeert aan de hbo in Rotterdam. En toen dacht ik, waarom zou je zo'n vraag stellen? Heb jij enig idee Waarom, waarom je in, in die klankkleur terecht moet komen? Nee, dat, dat weet ik niet. Ik, ik bedoel, ik wel... reken het jou niet aan, maar het is, het is blijkbaar... Dan, dan, dan, is, dan is dat eigenlijk alleen maar bedoeld om, om misschien de vragensteller... Een, een zekere glans te geven in plaats van een kamerlid. Ja, maar goed, kijk, maar dat zie je ook wel vaker bij, bij, bij, bij, bij ponieuws, maar dat zie je ook zeker wel bij echte Janne. Ja. Um, ik, ik stel af en toe een vraag van vijf minuten. En dan hoop ik toch dat uh, degene die de antwoord moet geven zich wel eventjes aan een tien of 15 seconden houdt. Zodat ik weer een vraag van vijf, van vijf minuten ja. stelt. Het is ook een, een soort van personality show. En dat is, ja. Uh, ja, maar de vraag is, woon... hoe ver kun je daarin gaan? In hoever kun je je eigen fatsoen oprekken om. om, om, om... Weet ik niet. Het werk te doen dat je doet. Weet ik niet. Ik denk, ik denk dat, je, dat dat aan ieder uh, voor zich is. En uh, ik heb, uh, denk ik, andere... Uh, uh, ideeën over normen en waarden dan mijn buurman. Ja. Uh, of, of, of iemand die hier uh, zit te schuiven. Uh, dat, is, dat is gewoon uh, een persoonlijk ding. Nou ja, we hadden het net even over mensen die altijd gewoon blijven zitten. Je kunt natuurlijk ook als Kamerlid bij zo'n vraag uh, zeggen... En, en wat is uw inhoudelijke politieke vraag? Daar wil ik best antwoord op geven. Dat nou. zou kunnen. Maar dat gebeurt vrijwel nooit. Nee, maar ik heb uh, niet zo heel lang geleden uh, een item gemaakt... voor ponies over wapenbezit in de Tweede Kamer. En niemand had een wapen. Twee jongens van de VVD hadden een, uh, een jachtgeweer... En uh, toen wees ik naar de enorme borsten van Fleur Agema van de PVV. Toen zei ik, nou u heeft wel twee flinke kanonnen. Ja, uh, wat ja. is daar het niveau van? Nou, er is dat is nauwelijks een niveau... En daarbij uh, is het seksistisch. En daarbij, uh, wat doet het ertoe? En Fleur Agema, die moest erom lachen. En die zei, nou ja, dat is je Ja, maar het, gek, ja, maar, ja, maar het ja, gek is, is Jan, politici, op de een of andere manier... lachen politici, uh, hun eigen ongemak, uh, is mijn ervaring weg bij dat soort vragen. En, en, want uh, ze hebben jullie ook nodig. Ze hebben de camera nodig. Uh, ja. ze, ze slaan ook, laten we eerlijk zijn, uh, Rutger op de schouder... als ze hem vanuit de verte zien, dan, dan, gaan ze, dan gaan ze naar hem toe. En dan denk je, ja, die politiek speelt dat, speelt dat mee, maar houdt het dus ook in stand bij wijze van spreken, dat je dit, dit, dit genre vragen krijgt. Nou ja, en, en, en, en daarmee zie je dus uh, wat het eigenlijk een gekonkel het is. En dat is ook een van de redenen waarom een is opgericht... om te laten zien dat je blijkbaar uh, een parlementariër kan wijzen... op de enorme tieten en dat dat dan toch mm. nog goed is... He, dat, dan, dan ben je inderdaad die inhoud kwijt. En dat maakt dus blijkbaar dus voor die Tweede maar Kamer niet uit. Zijn het wel, wel zaken waar jullie in de redactie over praten? Dat je zegt, jongens, we doen het op deze manier. Is dat een manier die houdbaar is, die kan, die niet over grenzen gaat? Tuurlijk hebben we, daar, daar wordt zijn ja. respect over. Natuurlijk. Dus dat het is wel onderdeel van jullie uh, gedachtenwisseling? Hoe bedoelt u? Nou, uh, uh, gewoon ho hoe je dingen aanpakt. Nee, want... hey, natuurlijk, maar daar, daar, daar, hebben we, daar hebben we toch allemaal mensen voor. Daar bespreken we met ja. elkaar. Nou ja, dat, dat de vorm niet over de inhoud gaat hangen. Ik bedoel, je kan heel leuk zijn of heel opvallend of heel kritisch, blijkbaar in toon. Maar het komt uiteindelijk aan op de, op de inhoud van de vragen die je stelt. Ja. Dus. Nee, maar goed, maar, maar, maar, ieder voor ja. zich heeft... Uh, hè, we hebben ook allemaal verschillende kleuren, bijvoorbeeld. Ja. Heven, dus, je hebt Jojanneke, Daan, Rutger in ja. mijn persoon uh, als, zeg maar, de gezichten. En wij hebben allemaal onze andere klankkleur. Uh, he, de, iedereen heeft zijn eigen vorm. Nou ja, ja, zo heb ik die, zo heeft Rutger die, zo heeft Daan die, zo heeft Janneke die. En zo ontstaat het palet uiteindelijk. En Zo ontstaat het palet ja. en de ene gaat misschien uh, wat harder daarin... en de ander gaat wat, wat, wat zachter daarin. Iedereen heeft zo zijn eigen manier en ik, ik heb ook mijn manier. En... en uh, ja, wij, wij bespreken gewoon hoe, hoe gaan we iets aanpakken. Ja. Uh, door die manier ben je in ieder geval genomineerd voor de Marconi Award. Binnenkort uitreiken. Daar wil ik straks uh, graag met je over doorpraten. Want 34 jaar, jong talent. Nou, dat, dat is, is wat. Ja, mooi. <laughs> Jan Roos van het programma Echte Janne. Maar ja, u uh, weet, elke week kijken we ook even uh, met onze tv-restecent Ron Vergouwen... naar de televisie. Tijd voor Kassie Kijken. Was er nog wat op tv deze week? Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Een belangrijke regel van mediaadviseurs voor mensen die gevraagd worden voor een televisieprogramma, is: als je er niets mee kunt bereiken met dat tv optreden, dan kun je beter thuisblijven of je mond houden. Maar deze week was weer eens te zien dat een hoop mensen die les niet helemaal goed hebben meegekregen. Neem nu Ivo Nieuwe. Dit fragment uit Pauw en Witteman van een paar weken geleden kunt u zich vast nog wel herinneren. Maar geloof maar, voor mij het was unaniem een belachelijk groot succes. Ja, Ivo werd verketterd om zijn grootheidswaanzin. Maar na een aantal weken van radiostilte was het nu toch echt tijd voor Ivo's mea culpa in datzelfde programma. Ik dacht nog toen dit klaar was, nou, dat heb ik goed gedaan. En de volgende ochtend zag ik het terug weer. en ik schrok me echt letterlijk op zijn Amsterdamse tering. Ik denk, ik herken die man nou. Dus dat klinkt als een makkelijk excuus. Het was natuurlijk een volslagen buitenproportionele reactie, maar ik ging totaal uit mijn dak. Nee, Ivo zou zijn leven gaan beteren. Geen borstklopperij meer over zijn vakmanschap. Ja, maar Ivo kon het toch niet laten om dan wel even een fragment mee te nemen van een Franse talkshow. waar hij onlangs nog de ster uit uithing. Le présentateur vedette des Pays-Bas, Ivo Nieu. Voilà, oui. C'est ça qu'on s'est passé de temps. D'abord, vous êtes un fan de mon temps depuis toujours. c'est sur la base des interviews qu'on a fait ce spectacle. Want il y avait un producteur aux Pays-Bas qui a dit. Ik vond een tout petit theater à Paris, Le Mogador. Ja, u hoort het ook, dit was hier een belachelijk groot succes. Dus of hij van de hele situatie nou veel heeft opgestoken. Ook CDA-dissident Kathleen Ferrier trok dinsdag stevige lessen uit haar mediaoptredens. In Altijd Wat keek ze terug op haar aandeel in de Mauro-affaire. En wat heeft ze daarvan geleerd? Ik heb hieruit geleerd, ik heb in ieder geval ervaren hoe belangrijk het is dat je altijd met je collega's tot een goed... Resultaat probeert te komen. En ben je ik je moest daarvoor heel... wel even buiten de boot hangen een tijdje. Dingen gaan nooit vanzelf. Iemand die ook wel eens een lesje mediatraining kan gebruiken... is oud-Dutchbed-commandant Tom Karremans. De uitnodiging voor de aflevering van KRO Profiel van deze week... had hij beter over kunnen slaan. Want daarin kwamen naast hij zelf ook oud-collega's van hem aan het woord... die hem van mijn eet beschuldigden. En ook kwam een bekende aandoening van Karremans... Geheugenverlies weer even om de hoek kijken. Die 11 juli s avonds ontmoet hij Mladic opnieuw. Bij die gelegenheid zou de Servische generaal een varken hebben geslacht om Karamans te intimideren. Is er een varken geslacht? Ja, ja, ja ik, men, men heeft dat gezegd, dus hij uh, heeft dat zelf niet gehoord. Ik kan me dat niet 100% herinneren? Maar goed, als je dan al een uitglijder voor de camera maakt, hou je dan even koest. Binnen blijven, gordijnen dicht, tot het is overgewaaid. Maar nee, wat doet Karamans? die gaat nog een beetje reclame zitten maken voor de documentaire... door te eisen dat hij niet wordt uitgezonden. En verder in het nieuws... Duitsbed commandant Karremans woedend op de KRO. Nog meer blaffende honden deze week bij de Rijdende Rechter. Leidend voorwerp was Fabiola, een extravagante travestiet... annex wandelend kunstwerk. Zij, of hij, dat weet ik niet... werd door een vriend beschuldigd een gay pride boot te hebben gestolen... De roze verwijten vlogen over en meer. Ja, ik heb die bald ja, niet ja, willen hallo, hallo. Ik heb die bank niet nee, wil F alen. Ik heb je willen helpen, want ik gebleven. wilde naar huis gaan daar. Je wilde, je wilde Als jij je, je laat vastnemen door de, je buren kunnen het getuigen. Luister, ik heb het hier wel uh, gezien. Niet meer schreeuwen. Ja, maar het is. Nee. Zo... Ja, en hierna volgde een hoorzitting waarbij de publieke tribune bijna enkel werd bevolkt door mannen met baardgroei in roze jurken en roze boas. Ja, kortom, Koefnoen leek nu al terug van vakantie. Ja, die arme meester Visser. Kijk, ik geef toe leuke televisie. Maar hoe wil de verantwoordelijke omroep, de NCRV, zich ook alweer profileren? Op de grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV. Chat. Soms past het imago dat je in jaren hebt opgebouwd... gewoon niet meer bij wat je uitstraalt op tv. Neem nou Albert Verlinde. Inmiddels toch een gerespecteerd zakenman en intellectuele tv-maker. Maar hij zag er nog steeds uit als een roddelnicht. Daar moest hoognodig wat aan veranderen. En dus deze week in Echtio Boulevard. Dus Albert, ik vind nu wij die foto hebben uit België.... vind ik dat je best je bril gewoon. Dus dus ligt ik daar wel aan doen. Ja, zet hem ja. maar gewoon op. Staat goed. <laughs> Iemand die ook wel toe was aan een nieuw imago. was Gerard Joling. Hij staat toch bekend als de flap uit van Hilversum. maar vond dat het nu toch echt tijd was. voor wat meer ingetogen optredens in de media. Deze week was daarom de grote ommezwaai. Een tikkeltje geholpen door een operatie aan zijn stembanden. Gerard, die de afgelopen tijd al veelvuldig kwakkelt met zijn gezondheid, moet nu echt absolute rust houden. Vanavond in de vroege uitzending van Show Nieuws moest Geer dan ook via een whiteboard communiceren met onze Victor en Evert. Je gaat lekker met vakantie. Maar ja. je, je was er ook op voorbereid. Wa waar he, je ga had... je naartoe? Sint Maarten. Rio. Rio. Rio? Echt waar? Nou, is toch een van de beste interviews met Gerard die ik sinds lange tijd gehoord heb. Ja, je staande houden op televisie, het lijkt zo makkelijk. Maar u hoorde het, zelfs de meest geroutineerde BN'er... laat nog regelmatig een steekje vallen. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. En als u wilt uh, terugluisteren, meer informatie over Kassie Kijken... andere items in dit programma, uh, dan kunt u terecht op de website... deperstribune.nl. Jan Roos, onder andere van het radioprogramma vanavond weer... na twaalf echte Janne, uh, begin december... Dan, uh, dan word je verwacht op de uitreiking uh, van de Marconi Award. Dan uh, krijg je mogelijk een radioring. Uh, Ongelooflijk. 34 jaar, jong talent, aanstormend talent. Aanstormend jong talent. Ja. Mooi hè? Daar sta je dan. Ga je eigenlijk? Ga je er wel heen? Ja, natuurlijk ga ik heen. Nou, het dat als soort Johan Derksen zegt uh, van... Nee, ik, uh, ik, ik ben dat doen ik wij niet. Wij horen nog niet bij het establishment. Nee, dat is waar. En dan ook net doen of het niet leuk is als je die prijs wint. En ik weet zeker dat Johan uh, Derksen daarna een paar glazen champagne heeft gewonnen... om het toch nog te vieren... Uh, mm. Nee, waarom zou, waarom zou ik dat... Uh, kijk, uh, ik, ik heb een uh, jaar uh, nu een show op Radio 1. En sowieso dat iemand genomineerd wordt. Uh, op Radio 1 voor aanstormend talent, dat is wel natuurlijk uniek... want eigenlijk uh, is iedereen zo'n beetje gemiddeld uh, dat van, uw, van uw leeftijd, <laughs> meneer Van Brakel. Dus uh, het Gaat vanzelf, Jan. Uh, ja, ja, dat weet ik zeker ja. ook. Uh, maar, voor je, maar voor die tijd uh, zijn er ook nog steeds uh, uh, uh, uren uh, hier te maken op de radio. En uh, ik vind het ook helemaal niet vervelend om aanstormend uh, talent genoemd te worden. Ja, kijk, uh, ik ben 34 jaar. Ik ben, net, uh, ben, ja, ben eigenlijk net bezig. Dus Ja, yeah, whatever. Volgens mij is Irika Terp daar ook een tijdje geleden genomineerd... voor aanstormend talent op televisie. Ja, of zo. Ja. Nou, dat, dat zal op je afkomen, stormen. Ja, dat kan maar zo. <laughs> maar dan moet je wel zin. ergens in Nepal zitten of zo, want anders kom je er niet tegen. Nee, dat is wel waar. Nee, maar goed, toch? in ieder geval antwoord op de vraag, ja, ik ja. ga. Jij gaat. Uh, en heeft Poont nog, uh, nog, een, nog een toekomst? Want uh, je weet, alle bezuinigingen en fusies in Medialand. Uh, volgens mij hebben de bestaande omroepen dat zo goed als onmogelijk gemaakt... Met, door, door de laatste fusiebesprekingen. Ja, ze zijn N veel samen gaan klitten. Hè? Ja, We staan en, eenzaam aan, uh, aan de nou ja, Wij en WNL moeten uh, aansluit, ja. uh, aansluiting vinden bij bestaande partijen. En die moeten ons willen. En wij moeten uh, deze mensen willen. En zo niet, dan is het koor. Ja, en Max blijft, uh, blijft Max. Nou ja, ik ga ja. jullie uh, een nee, doel jullie, jullie doelgroep He? wordt alleen maar groter. We ik het een keer bij jou echte Jannen doen. Nou, dat lijkt no, me wel leuk. Dan, gaan wij, dan pakken wij uit, jongen. Ik hoop dat je <laughs> daar komt. <laughs> nou ja, scheldendieren is niet mijn core business. Ik ben maar. niet alleen maar aan het scheldendieren. Ah, nee, okay. nee, dat weet ik. Nee, ik wil je ook niet opnieuw. <laughs> Zodadelijk aad de mos op de perstebunnen. Tot zo en dank je, uh, Jan Roos.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 Dit is Radio 1.